Er is vandaag ook opnieuw een groot protest gepland op het Tagheerplein in Cairo. De betogers hebben de dertiende protestdag uitgeroepen tot dag van de martelaren als eerbetonen aan de demonstranten die de afgelopen tijd zijn omgekomen. Bij nieuwe overstromingen in Sri Lanka zijn dertien mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. In sommige steden staat het water zo hoog dat de Sri Lankanen met bootjes door de straten varen. De regering heeft helikopters ingezet om mensen te evacueren. Vorige maand waren er ook al grote overstromingen in Sri Lanka. Daarbij verdronken tientallen mensen. In de buurt van Jemen is een Chinees vrachtschip gekaapt in de Rode Zee. Volgens het Chinese staatspersbureau is het schip overmeesterd... door een onbekend aantal Somalische piraten. Ze zijn nu met het schip op weg naar de Somalische kust. De 40e editie van het Rotterdamse Filmfestival heeft 340.000 bezoekers getrokken. Er zijn 12.000 meer filmkaartjes verkocht dan vorig jaar. Publieksfavoriet in Rotterdam was de Canadese film An Sandy. PSV heeft gisteravond de verrassende 0-1 nederlaag geleden tegen ADO Den Haag. De andere uitslagen Excelsior AZ 2-1, VVV NAC 3-0 en Heerenveen NEC 0-0. De harde wind heeft vannacht tot weinig problemen geleid. Bij de brandweer zijn meldingen binnengekomen van losgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op Schiphol konden de vluchten voor ons schema vertrekken... Gisteren moest de luchthaven een paar banen sluiten vanwege de harde windstoten. Het weer, er staat opnieuw een stevige wind. Het is vrij zacht met gemiddeld 10 graden. In het noordoosten valt wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Scapino Palet Rotterdam presenteert Songs for Drella. Toen een legendarisch concert van Lou Reed en John Cale. Nu een dansvoorstelling waar je bij moet zijn.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 Goedemorgen, het is bijna vier minuten over zes. Het is 6 februari 2011. Een hele goede morgen. Je luistert naar 4-7. Met zometeen Bas helpt de mensen. En deze keer helpt hij de mensen in Wijster. Onze Rick van BNN University heeft natuurlijk geen makken, Want hij zit bij BNN University en dat, ja, dat verdient nou helemaal niet zo goed. En dus wil hij meer geld hebben. En de aankomende drie weken gaat hij op zoek naar meer geld. Verder uh, gaan we uh, iets heel nieuws doen in dit programma. Uh, een nieuw projectje, namelijk Buy the House. Daar ga je zo dus al meteen alles over vertellen. En je hoort ook nog uh, een mooi fragment uit de overnachting van afgelopen nacht. Maar eerst Faber Jajo, want hij is weer terug. Ook in dit nieuwe seizoen van 4-7 hoor je elke eerste van de maand een nieuwe Faber Jajo. Konijntje was een slimme vent, wellicht de slimste van het bos. Hij las veel boeken, was oplettend en ging in elke bocht. Om op te nemen in zijn wezen hetgeen dat zijn interesse zocht. Het was dan ook hierom dat hij mocht aantreden op tv in een quiz met Van der Tocht. Konijntje nam de bus, die stopte bij het bospad. En ontmoette bij de halte een schilpad die een slokje op had. De schilpad zei hem... ...en fok dat. Het duurde even voor Konijntje zag dat hij op hem gekotst was. Toen de bus was aangekomen bij het gebouw der televisie... ...ging hij snel even door zijn brein en hield gauw een repetitie. Geografie, Grieks, Latijn en geschiedschrijving. Duits, Engels, Frans, hoe zat het met die en die verwijzing? Compleet content nam contientje deel, die kwist dat bleek een eitje. Hij murderde alle deelnemers en kende feitje na feitje. De laatste vraag stelde Hans Sint-Frans, en het duurde een tijdje. Tot Konijntje zei, naturellement, petit déjeuner is ontbijtje. De vragen waren lastig, daarom waren de prijzen prachtig. Een rijwiel met zadeltassen en dadels, waarlijk fabelachtig. Maar Konijn kon niet kiezen, met al dat prachtigs voor zijn kiezen. De presentator en het publiek begonnen langzaamaan hun geduld te verliezen. Een reis naar Ierland, ooit in Dublin geweest? Carrot cake. Kaartjes voor een bubbelingfeest. Een wasmachineautomaat voor die kotsvlekken op je kleding. Een glinternieuwe Porsche Cayenne. Je kan er met z'n twee in. Een nieuwe heup voor moeders. Bellen en toeters. Een diamanten helm. Twee gouden invalidescooters. Wat dacht je van een volle pijp met krek? Konijntje twijfelde geen moment. En zei, dat lijkt me te gek. Hmm. Ik zou zelf gaan voor die diamanten helm. Dat lijkt me wel wat. Volgende maat een nieuwe Fabio Jaiho. onderdag hadden we uitzending van BNN Today in de avond. En uh, nou, toen was dat afgelopen om tien uur. En dan praten we altijd nog even na, hier, hier buiten de studio. Um, en toen kwam het gesprek op een of andere manier op hoeve van ik. Want iemand ving dat woord op hoeve van ik ging Zo rond en toen, euh, nou, toen vertelde ik tegen, tegen Willemijn Veenhoven, die je straks nog hoort in Today's Finest. Ze zei van ja, hoe van ik? Ik was altijd groot fan van Hoeven van ik, um, want ik had namelijk een CD, Jackie Kane. Was dat en, uh, um, en nou, dan was ik echt dat mijn hele zomer, mijn hele studentijd heb ik die plaat plat gedraaid van Hoeven van ik. Dus ik vertelde dat ik fan was van Hoeven van ik. En toen keek ik om en toen keek ik recht in het gezicht van de zangeres... van hoeveel van ik. Want die waren dus hier, die gingen spelen in het Oog op Morgen. En, dus ik, en die hoorden die hele lofuiting van mij aan. En dat vond ik toch vond ik wel mooi voor haar. Maar ik vond het ook een beetje gênant, op een of andere manier. Maar goed, ik heb het in ieder geval tegen de gezegd. Daarnaast, het is ook een andere zangeres nu... Want ze hebben, dat heb je ongetwijfeld gezien uh, afgelopen weken. In alle mediaprogramma's waren ze uh, deze Belgische band. Hoeft, ik. En ze hebben een nieuwe zangeres. Maar wel een heel mooi liedje. The Night Before hoorde je hier in 4-7 op Radio 1. En The Night Before is het zeker. Want de overnachting was afgelopen avond um, weer in het College Hotel in Amsterdam. Margriet Bransma was de gast in de hotelkamer van Patrick. En dan denk je misschien, wie was dat ook alweer? Margriet Bransma. Nou, zij was correspondent in Berlijn voor de NOS. En na meer dan acht jaar... Ja, werk keert ze nu terug naar Nederland. En dus ging het gesprek over de oostenburen en ook wat ze nu gaat doen. Magie Brandstaan, ja. kan jij voor mij Berlijn beschrijven als veelste mooie vrouw?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 kacheltje lam geworden. Dat begrijp je natuurlijk wel. Um, mocht je nou het hele gesprek willen terugluisteren, dat kan hoor via deovernachting.bnn.nl deovernachting.bnn.nl Peter Faktio. Hier ben ik geboren en laufe door die straat.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 Ich hab 20 Kinder, meine vrouw ist schön mm, Alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Uh.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 Uh, want op Twitter uh, gaat er een beetje een discussie rond... van ja, shit, uh, we weten nu ineens wie, wie, wie de mol is. Dat heb ik net verteld. Ik denk een half uurtje geleden of zo. Flopte er zomaar uit. Excuus daarvoor. Ik zou het niet meer doen. Ik ga het ook niet meer zeggen, want ik krijg alleen maar trammelanden mee. Dat weet ik nu. En ik weet nu ook van, oh ja, ik had het ook niet moeten zeggen. Het is een beetje dom. Gewoon dom geweest. Excuus, ik ga het niet meer zeggen. Wie is de mol? Maar het is, nee, ik ga het niet zeggen. Goed, uh, afgelopen week was ze natuurlijk weer een hele week lang BNN Today. En Willemijn Veenhoven had een bijzonder gesprek. en Ze is naar Amsterdam gegaan, naar de arena, om daar Frank de Boer te interviewen. En ze kwam terug en ze was eigenlijk wel enthousiast over Frank de Boer, trainer van Ajax, uh, want ze dacht, nou, dat zal wel een reinige man zijn. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. En ze zei van, ja, ik heb met hem gesproken en we hebben het eigenlijk alleen maar over positieve, vrolijke, maar vooral persoonlijke onderwerpen gehad. Frank de Boer. BNN Today. En dan zeggen ze altijd in sollicitatiegesprekken en zo, of, of nou bij functioneringsgesprekken, hoe vind je dat het zelf gaat? Ja, op dit moment eh, vrij aardig. Uh, ik denk dat we op de goede weg uh, zijn. Uh, dat er nog heel veel stappen zijn te maken. Maar uh, dat we ja, de goede richting op gaan, dat is zeker. En hoe, hoe is het voor jou persoonlijk? Want je loopt hier nu al een tijdje rond. Je hebt hier natuurlijk bij Ajax je allergrootste succes gehad. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel spelers en fans jou op handen dragen. Voel je daar iets van? Nou, dat ik gesteund word, dat, dat voel ik zeker. Door, door de mensen bij Ajax, maar ook, ook vooral door de supporters. En dat is heel belangrijk: dat je dat gevoel krijgt dat je gewaardeerd wordt voor wat je doet en voor wie je bent. Ja. Wat voor trainer ben jij? Ben je, heel, ben je one of the guys of ben je, sta je er echt boven? Ben je streng? Nou, ik, ik ben wel of niet one of the guys. Ik sta er wel tussenin. Maar ik sta wel op mijn strepen wanneer het moet. En dan ga je heel op somber kijken, boos. Dan gaan mijn wenkbrauwen gaan fronsen, ja. Ja. Gebruik je dat ook een beetje? Want Het is natuurlijk wel bekend van jou dat je kan heel boos kijken... Doe je dit wel eens expres? Nee, dat doe ik nooit expres, maar het gaat automatisch. Dus zodra ik uh, geprikkeld ben, en, uh, ja, dan gaat het automatisch. Zo was ik als voetballer al uh, tegen mijn medespelers... of tegen de scheidsrechter, of tegen wie dan ook. Ja. En zo ben ik ook tegen, uh, tegen ja, ieder mens. Als tegen, ik denk, je tegen je vrouw ook? Tegen mijn vrouw ook. Als ik, uh, maar dat, dat, dat zit gewoon in het aard van het beestje. En, uh, ja, daar moeten ze maar uh, mee leren leven, denk ik. Ja. En tegen je dochters ook? Ja, zeker. Maar ik ben niet zo... Ik ben, eigenlijk ben ik... Dat is een weerspiegeling, zeg maar, hoe je als trainer bent. Ik, ik kan heel veel hebben van mijn dochter... maar tot een bepaalde grens. En, en dan heb ik het meer over dus normen en waarden. Kijk, ze, je hebt ze een bepaalde manier opgevoed. En als ze dan daar overheen gaan... En dan moeten ze het echt bond maken bij mij? Ja, dan hebben ze echt een uh, probleem. En hetzelfde geldt uh, voor de spelers. Ja. Ze hebben een bepaalde vrijheid, maar ja, er zitten wel een bepaalde normen en waarden aan. Ja. En wanneer, wanneer maken jouw dochters het te bond? Wat, wat gaat te ver? Nou, als ze afspraken niet uh, nakomen... of dat ze met school de petten naar gooien... of dat ze dan zeggen dat ze druk geleerd hebben... maar uiteindelijk helemaal <laughs> niks gedaan hebben. Ja, ja. Of uh, ik heb mijn huiswerk gemaakt... en dan zitten ze op een computer, achter de computer. En uiteindelijk hoor je dan van de leraar later... Ja, ze hebben acht keer haar huiswerk niet gemaakt. Ja. Dan uh, kunnen wij boos worden. Ja. Maar ben jij dan niet de vader die dat elke avond netjes controleert? Nee. Nee? nee. Nogmaals, ik ben... Vrij, vrij, of, ik weet niet of dat makkelijk is, maar ik geef dan de verantwoording ook aan, aan mijn kinderen. Ja. Ik vraag dan, heb je je huiswerk gemaakt? Ja. Als zij dan ja zeggen, ja. Eh, ik zit niet bij de lessen of zij huiswerk opkrijgen. Dus ja, dat is lastig. En uiteindelijk moet je daar, geef je denk ik ook het vertrouwen aan die kinderen. Dat ze ook ja, richting stap, richting volwassenheid gaan. Er zijn tienerdochters, hè, denk ik. De oudste is 15. Ja. Dus uh, ja, die is al. Uh, die is bijna uit de puberteit, gelukkig. <laughs> gelukkig. Ja, gelukkig. Uh, wel wat mee te stellen gehad ook? Ja, heel veel mee te stellen. Ja? Ja. Maar dat geeft Hebben ze een mee. voorbeeld? Uh, jongens, natuurlijk. Nou, want jongens, dat viel wel mee. Maar gewoon gezegd, uh, één, maar één voorbeeld dan. Dat ze. Uh, bij uh, vrienden bij een vriendin zou gaan slapen en dan opeens bij een andere vriendin gaat slapen zonder uh, ons dat te melden. Ja. En ja, hoe dat... weet je dat ze bij een andere vriendin sliep, vraag je dan af <lacht> niet bij een jongen? Nou, omdat uh, ze was bij die vriendin waar ze zou slapen, die liep ergens op straat. En toen kwam <laughs> iemand een andere oude die waar die ook een dochter zou bij slapen. En ja, uh, waar is zijn Romy en Romy, zo heet, het toevallig alle ja. twee. Ja, die gingen opeens bij Marleen bijvoorbeeld slapen. Dus dan dachten we, hey, moet je dat niet eerst even melden? Dus ja, dan moesten ze dus naar huis komen. Ja. Wat is zwaarder? Trainer van de Ajax zijn of drie dochters hebben? Nou, ik, ik, ik, denk, ik schat ze alle twee even. <lacht> in. Ik zeg wel eens gek scheren ook dat heb ik wel eens tegen mijn oudste gezegd. Ja, we, we zijn aan het opvoeden, alleen jij was er nooit bij. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar het gaat hartstikke goed. En, uh, beide vind ik, ik vind het fantastisch. Als vader zijn, uh, ja, ik kan iedereen aanraden om dochters uh, te hebben. Die om dochters trekken... te nemen. <laughs> ja, nou ja dat is moeilijk uit te kiezen. Maar in ieder geval, uh, als je ze hebt, dat is natuurlijk voor vaders fantastisch. Uh, ze komen altijd eerder naar de vader toe dan, uh, dan de moeder. De een of andere manier is dat denk ik genetisch bepaald of zo. En, ik vind, ja. ik vind het heerlijk in ieder geval. Kan je een beetje een potje met ze voetballen? Nou, ze zijn niet echt... Uh, ze hebben geen talent voor voetbal eerlijk nee? gezegd. Nee, ze doen wel handballen. En, oh nee, dat is toch afschuwelijk voor, voor een echte een ras echte voetballer? Nee, helemaal niet. Ik, nee. Uh, ik, uh, mijn vader heeft of, of, uh, ja, niet gepoest, maar was wel heel altijd motiverend... Voor, uh, om uh, ja, ons te laten in ieder geval om, om te trainen. Maar dat was omdat wij het ook leuk vonden... En, maar ik vind het belangrijkste is dat ze plezier in hebben. En als ze daar dan plezier in hebben, dan ook nog wel een beetje... Ik vind wel, je moet wel winnersmentaliteit hebben. Als je dus handbalt, dan moet je wel om zeg maar, uh, um te spelen om te winnen. Uh, en hetzelfde met turnen. Uh, ja, dan moet je wel je, je uiterste best doen als je daar uh, aan meedoet. Sta je langs de kant te schreeuwen? Nou, of te juichen? Nee, ik, nee maar ik, ik ben wel kritisch als ik denk dat... Uh, zoals de oudste handbalt en ze, ze doet er helemaal niks aan. Ja, ik kom niet voor niks kijken. Dus uh, dan, dan kan ik wel uh, af en toe even uh, een kleine opmerking maken. Maar normaal gesproken ben ik vrij rustig. Even over jouw grootste uh, successen als, als, als voetballer. Denk ik toch wel Champions League, 95, Ajax? Ja, nou, ik zelf had... Uh, de, de, de, de, Tuurlijk was dat fantastisch. Maar ik had eigenlijk toen we in Tokio de Wereldbeker wonnen, vond ik eigenlijk het ultieme. Dat je gewoon, tuurlijk, de Champions League is zeg maar zo groot in Europa. Maar als voor die Braziliaan is de Wereldbeker het grootst. En uiteindelijk, als je normaal denkend mens, denk je ook, ja, dan ben je de beste van de wereld. Anders ben je de beste van Europa. Dan ja. ben je de beste van de wereld. En dat gevoel had ik ook echt. Dus uh, ik had een heel speciaal gevoel bij de Wereldbeker ook. Kan je, dat, kan je dat nog voor, voor de geest halen, hoe je het toen voelde? Ja, ik zat op, uh, op een stenen trapje na de wedstrijd. Uh, ik had me gedoucht. En, uh, ik uh, zat naast Ronald. en ik keek eraan. Ik, ik ging mijn moeder uh, bellen. Dat we, dus, <lacht> ja. dus, en ik, ik schoot bijna helemaal vol. En ik denk, hey, ja, je bent gewoon een wereldkampioen. En, uh, ja, t, dat, besef, dat staat me nog steeds bij. Dat, je, dat, dat gevoel, dat is het mooiste gevoel wat er is, denk ik. Grappig, bel je dan als eerste je moeder? Meestal, nou ja, wel. Maar ja, eigenlijk wel. Maar ja. Mijn vader of mijn moeder, ja. Ik had, dat was denk ik... Ja, dat was, de, weet ik zeker, ten tijde van de Champions League finale... had ik van die poppetjes. Uh, van jou en je broer. Ja. En dan, die nam ik overal mee naartoe. Die moesten altijd op de televisie staan. En als die er niet stonden, dan ging het helemaal fout. Oh. <laughs> ben ik helaas kwijtgeraakt. <laughs> weet je die nog, met een heel groot ja, hoofd? En, ja, ja, ja. ja, die werden speciaal gemaakt. Ja. Heb jij die nog? Volgens mij heb ik ik heb, ik heb eigenlijk al dat soort artikelen heb ik wel bewaard, maar ik weet niet of ik er zelf eentje zo eentje had. Heb ik heb wel zeg maar, bij het neels elftal bijvoorbeeld een kolenflesje of een glas met een neels elftal foto erop. Dat soort dingen heb ik wel eigenlijk allemaal bewaard. Mijn popje volgens mij niet. Ja. Ik ben ze op een gegeven moment kwijtgeraakt, volgens mij, bij een verhuizing. En vanaf toen ging het ook eigenlijk bergaf met de Ajax. <laughs> dus eigenlijk moet u jou de schuld geven. <laughs> ja, precies. En ik, heb, ik zal het nu niet laten zien, want ik heb de strakke broek aan. Maar ik heb hier een, een litteken, want dat was ja. namelijk de finale. En ik stond ergens op een trapje en jullie wonnen. En ik ook, als Amsterdammer. En toen pleurde ik van het trapje af in mijn enthousiasme. Ik heb nog steeds een heel mooi plekje hier... Ter herinnering. herinnering. Dus nou ja, dankjewel. Dat hebben het duidelijk graag gedaan. <laughs> dat dus, uh, was 95. Okay. Ja. Oh, even. tot slot. Uh, uh, uh, heb je misschien wel gehoord dat uh, Edwin Evers... die natuurlijk altijd jou en je broer nadoet ja. op Radio 538... die heeft gezegd van ja, het wordt misschien eens tijd voor nieuwe typetjes... want de mensen kennen nou wel een beetje, de boertjes. Zonde, vind je niet? Nou, voor mij mag je andere typetjes <laughs> doen. Ja? Ja, hoor, ik heb... Uh, ik, het is niet dat ik het al... Ik hoor het niet zo vaak eerder gezegd. Maar ik hoor wel altijd uh, leuke reacties. Hè? <laughs> heb, je, heb je vanmorgen nog uh, even gehoord? Die deed jullie. Nou, nou eh, ik kan ja. er ook smakelijk om lachen hoor. Ik denk nog steeds de, door die tippetjes dus uh, Frank en Ronald. In eerste instantie was het Ronald Frank, nu is het Frank en Ronald. Ronald <laughs> op de achtergrond. Dat komt ook gewoon omdat ik nu meer in de picture sta. Ja. Ja, dat hij groot is geworden daardoor. Door die eerste twee typetjes. Dus uh, mede dankzij ons uh, ja, is hij nu een uh, ja. ja, bestverdienende ja. DJ eigenlijk. Nog even, je zegt, uh, nu is het Frank en Ronald. Uh, jij bent toch ik 10 minuten jonger Ja, ik ben ja. tien minuten jonger Ben je nou altijd uh, het kleine boordje geweest die nu eindelijk in de spotlight nee, staat? ik was... Wat, wat ik zei, ik was altijd al aanvoerder. Uh, Ronald was nooit aanvoerder. Ik was altijd aanvoerder. Ronald was wel een, een jongen die eerder het voortouw nam voor iets. Als, uh, bijvoorbeeld als hij jong was en we moesten wat vragen aan mijn ouders, dan deed hij dat meestal. Of uh, met de meisjes ging hij het initiatief nemen. Ik oh ja. kreeg meestal de kat uit de boom. Dat komt toch omdat hij tien minuten ouders. Ik weet niet of dat <laughs> <laughs> inherent is, niet, maar uh, dat was wel zo in ieder ja. geval. Frank de Boer, dank, succes. Hoe lang blijf je nog bij Eiers? Ik heb gezegd: ik hoop 3,5, uh, maar ik hoop uh, eigenlijk heel lang. 10 uh, jaar zou wel heel mooi zijn. Het is waar mijn hart ligt en het is voor mij dus het mooiste beroep. En misschien voor anderen niet, maar voor mij in ieder geval. En ik denk dat iedereen het graag wil: dat hij met plezier naar het werk gaat. Dankjewel. Frontpages. Belangrijkste nieuws van uh, de websites in binnen- en buitenland. Gisteren zijn op Schiphol 40 vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. En ook vandaag wordt er uitval verwacht door de harde windstoten. En je kan het beste op de website van Schiphol of via teletext checken of jouw vlucht wel gaat. En ook in de rest van het land heeft de wind flink huis gehouden. NOS.nl meldt dat er in Monnikendam een deel van een voorgevel van een flatgebouw door de wind is weggeblazen. In Brielen is het dak van de gymzaal afgeblazen. En in beide gevallen zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. En Spitsnieuws.nl meldt dat er een protest tegen windmolens in Urk letterlijk is weggeblazen. Oh, ironie. Uh, in vier, uh, de 400 demonstranten moesten zich verplaatsen naar een zalencentrum. Dat lijkt me toch een stuk minder makkelijk protesteren daar in zo'n zalencentrum Dan ziet namelijk niemand je. Uh, dan kijken we nog even naar buienradar.nl, hoe het er nu voor staat. nou Het waait dus behoorlijk hard. Dat zie je niet de Buienradar, maar dat uh, voel je vanzelf als je naar buiten gaat. Als je in Noordoost-Groningen woont, dan heb je ook nog last van regen. En daarover gesproken. We gaan het straks even hebben over Noordoost-Groningen. En wel over het plaatsje Pekelaar. Uh -huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea.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 out what we're made of when we are called to help our friends in need you can't count on are supposed to do, oh yeah. Gecombineert met uh, Justin Bieber, dat kindsterretje, dan heb je Bruno Mars. <middels> Count on Me is de nieuwe single van Bruno Mars. En uh, ah, die jongen wordt wel rijk, denk ik. Vermoed ik zo. Ja, uh, afgelopen week in het nieuws: bizar nieuws, vond ik zelf. Uh, de duurste huizen van Nederland staan in Blaricum. Nou, dat vind ik niet zo gek. Uh, dat is hier om de hoek. En daar staan inderdaad wel leuke huisjes. De goedkoopste huizen van Nederland staan in. Pekela. Lieke. Ja. Pekela. Ja. Wat was de laatste keer dat jij een Pekela was? <laughs> nee, ik had er nog nooit van gehoord. Ook nooit van gehoord, nee? Nee. Ja, het ik herken dit het, het, het, Ja, ik had zoiets van. Nou, ik herken het wel ergens van. Maar ik had er nou ook nog nooit echt van gehoord. Ik ben er sowieso nog nooit geweest. Nou, toen ging ik even zoeken. Je hebt dus een, een nieuw Pekela en een oud Pekela. Zo. Twee Pekela's. Dus pekelaan. Nou ja. Pikkeli. Big, big <laughs> uh, en, uh, en dat, Maar daar staan dus de goedkoopste huizen van Nederland. Als je dan gaat kijken op die uh, makelaarsland.nl en funda.nl... Mm -hmm. dan uh, zie je dat de gemiddelde woningprijs van een huis daar... rond de 132.000 euro is. Nou, dat is niet zo heel veel geld. Nee. Je kunt ook een huisje kopen voor uh, 60.000 euro. 65.000 euro. Heb je een huisje? En wat voor een huisje heb je dan ja, dat nou, ja, in ja, nou, de dus dat, Ja, dat zal jij als, als, als, als stadsbewoner wel verrassen. Maar dat is dus een huis van 125 vierkante meter. Zo. En, uh, ja, maar met een kavel van, van, van, van 400, zeg uh, maar ruimte om het huis heen. 400 vierkante meter. Mm -hmm. en ook een geschuur erbij, van 140 vierkante meter. En een vrijstaand huis? Vrijstaand, ja joh, alles is daar vrijstaand. Jeetje. Ja, het is echt niet normaal. ja, ja en toen dacht ik, dan moeten we wat mee doen met Pekela en die huisjes. En toen dacht ik, daar komt het logootje. by the house. Ja. Dus wat ik wil gaan doen... en dan wil ik wel even van jou horen of dat een goed idee is. Een huis kopen. Met ons allen. Met ons allemaal. Een huis kopen... Uh, maar in... daar passen we toch niet allemaal in? Nee, dat is, dat is inderdaad een ding. Want ik zat het dus uh, vanavond ook te vertellen. Ik had het idee schopen en ik zat het op, de, op een verjaardag... waar ik was te vertellen. En toen zei ik van ja, als iedereen nou één euro doet... dan hebben we 65.000 euro. Want we hebben ongeveer op dit moment... 65.000 luisteraars. Ja. Dus als iedereen een euro geeft... dan hebben we dus, net ge hebben we dus genoeg geld om dat huis te kunnen kopen. Dan dingen we nog een beetje af. En dan kopen we daar weer een keukentje van. Maar dan hebben we dus precies genoeg. En toen zei die jongen tegen wie ik dat vertelde... die zei ik van ja, maar dan, dan, kan, dan kan je dus één, één keer in de 2000 jaar in het huis... Als, je elke, als iedereen dan een week mag. Maar dat is dan niet de bedoeling. Maar het is een soort clubhuis? Ja. Dat iedereen daar gewoon op bezoek kan komen. Ja. Altijd. En dat wij dan wonen... Als je wonen... Toevallig in de buurt bent. Ja, dat wij dan met van 4-7 redactie... Wij wonen daar dan. Maar mm -hmm. dat je altijd langs kan komen. Wat een leuk idee. In Pekelaar. <laughs> ja. Zullen we dat doen? Ja, ik vind het wel een leuk idee. We ik ben we... heel benieuwd of ja. dat lukt. We gaan het, we gaan het erover hebben. Um, en dan, uh, dan uh, uh, gaan we het even in de redactie gooien. Met al onze BNN University-feuten. Mm -hmm. En die, uh, nou, die mogen dan ook mee beslissen. En ook mee betalen. En dan hebben we een huis... We hoeven ook geen hypotheek te ja, We hoeven geen hypotheek meer. En dan wonen we dus in Pekela. En dan gaan we uitzenden vanuit Pekela. Nou, dan wordt ons bestaan Pekela. Daar moet ik nog even over nadenken. Oké, nou ik vind het een leuk idee. We gaan, erover, we gaan erover doorbomen. Volgende week meer nieuws over Pekela. Yes. Even kijken hoor. Vandaag. Uh, vanaf vandaag. helpt. Uh, van, ik begin even opnieuw. Vanaf vandaag zijn al je problemen verleden tijd. Of je nou ruzie met de buren, of je hebt al ja, geen seks meer gehad. Het maakt allemaal niet uit, want onze Bas scheurt het hele land door om je daarbij te helpen. En deze week ging hij naar een dorpje in Drenthe, dat ligt in de buurt van Pekelaar, om een hele straat te helpen. Bas, die helpt je, als het niet goed met je gaat, Bas, die helpt je, hij staat altijd paraat, Bas, die helpt je, Bas? De mensen staan al in de rij, en niemand helpt zo goed als hij, Bas, die helpt je. De inwoners van Wijster, dat is een dorpje dat ligt in Drenthe, zijn boos. Want er staan een paar hele oude Amerikaanse eiken, een paar honderd jaar oud, en die worden allemaal gekapt. De gemeente zegt namelijk dat ze niet gezond zijn. Maar de mensen die erbij wonen, die twijfelen daar erg hard aan... en denken dat ze gewoon geen onderhoud meer willen doen aan die bomen. Nou goed, ik ben nu onderweg naar een bomenzaak... om een paar boompjes en zaadjes te kopen... en dan de daarna weer te helpen om het oude beeld van het dorp te doen herleven. Snijpbonen en tomaten, ook altijd goed. En rode bieten, dat zal ook wel werken daar. En uh, nog even een kleine, een klein kerstboompje. Ik heb mijn tasje vol met zaden en een boompje. Op naar Wijster. Ik ben wel wat verontwaardigd in de zin van... Uh, uh, dat ik niet helemaal helder heb uh, wat er nou met die boom aan de hand is geweest. Er wordt gezegd dat ze ziek zijn. Als ik ze zie liggen, dan denk ik van nou... volgens mij hadden die nog best een paar jaar kunnen laten staan. Ik vind het jammer... Sommige mensen zijn er geweldig ook tegen, of die zijn er op voor, dat ze nog weg is. Ik vond het hartstikke een mooie boom, maar ja, en ze zijn ziek. Uiteindelijk hebben ze ze gekapt en uh, daarmee hebben ze ook de toezegging gedaan, dat er opnieuw bomen worden geplant, dus aan weerskanten van de weg worden weer opnieuw uh, bomen gezet. Oké, okay, nou ik heb al een voorschotje, want ik heb een boompje bij me en wat zaadjes, dus ik dacht misschien kunnen we een boompje planten. Ja, nou we kunnen het proberen. Even kunnen proberen. Ja, dus als we eentje hier uh, langs de straat weer zetten. Het is maar een heel klein boompje, dus volgens mij hoef ik maar een klein gat te hebben. Oh, dit is die keihard, joh. Ja, volgens mij is dit uh, diep genoeg. Even kijken, dan uh, heb ik hier een boompje. Dat gaat toch een schattig boompje, hè? Dat is een mooi boompje, hè? Ja, dat klopt. Ja, er stonden hier eiken, en dat is. Dit is toch nog een heel ander boompje, ja, dat is een soort dennenboompje. Ja. Maar gelijk wat voor de kerst ook. Oké. Okay. Zo, oké. Okay. Nou, dan staat hij van het zomer of over een jaar of vijftig, uh, denk ik, een hele mooie boom. Dat denk ik wel, ja. Dat duurt al een jaartje vijftig voordat die weer wat groter zijn. Denk ik. ik vind het vreselijk. Onbegrijpelijk. Ik hecht namelijk, zeg, uh, heel vaak meer aan bomen dan aan sommige mensen. Als ik en, bijvoorbeeld aan onze grote oude Adolf denk, vervolger, dan zeg ik, nou, die boom die heeft meer nut in het leven dan een Adolfje. Ja. ja, nou kijk, ik heb wat zaadjes meegenomen om nieuwe boompjes te planten. Want ik kom de wijst ernaar helpen. Maar dit is veel te vroeg man. Tomaten, pas in mei. Bieten, dit is in maart als ik het goed heb. Nee, dat kan nog niet. Dat kan nog niet, jongen. Je bent veel te vroeg. Maar, nee. maar mag ik ze geven dan? Ja, je mag ze wel geven natuurlijk. Oké, okay, dus in mei dan ga je ze planten. Ja, mei zeker. Kijk, ik heb hier ook mijn groentetuintje, kleintje, mini groentetuintje. Dus, uh... Planten doe ik zeker, En het lijkt me heel leuk om dat ook te doen, natuurlijk. Nee. En als je nu wegrijdt hier door de straten, zie je al die boomstronken nog liggen, doet het pijn? Ja, natuurlijk doet heel pijn, doet heel pijn, ja, ja. Ik moet maar gewoon met de auto ogen dicht door de straat rijden, hè? Mm. Ja, ja, nou, je hebt de dus zaadjes, je gaat ze ja. dus planten in mij. ik hoop dat je er heel veel plezier ja, van hebt. Leuk, hoor. Hey, bedankt, hoor. En, en als je er nog mensen blij mee wil maken, mag je ze altijd uitdelen, natuurlijk, in mei. Ja, dat zou ik wel doen, hoor, ongetwijfeld, op dat punt ben ik een sociale tuinieren. Als je wilt dat Bas jou ook komt helpen, stuur even een mail naar 47 bnn.nl. Zometeen gaat Rick op zoek naar meer geld, want die arme jongen is namelijk altijd blut. Hij heeft geen cent te makken, zo ziet hij er ook uit. En dus heeft hij behoefte aan meer geld. Hij moet geld hebben. Hoe hij dat gaat doen, hoor je zometeen. Nu eerst een, nou, een enorme dikke hit van een paar jaar geleden. Hier zijn we met z'n allen keihard uit ons dak meegegaan. De Fertellies en Chelsea Dagger. Well, you must be a girl with shoes like that She said you know me well I've seen you and little Steven and Joanna, Around the back of my hotel Is it sweet? She said, "My boy is dagger." Oh yeah. I was good. she was hard. stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you, dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Hey.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 Dance with me just for the hell of it 10 minuten voor zeven. Goedemorgen. Lekker wakker geworden met Chelsea Dagger en de uh, Vertellys. En oh, andersom de Vertellys met Chelsea Dagger. Het is voor mij ook vroeg. Uh, onze BNN'er Rick heeft altijd geld nodig, want hij is een simpele student. En tijd dus om zich te laten onderwerpen aan een medisch testje. Vandaag heb ik een afspraak met niemand minder dan uh, Willem-Jan Drijfhout. Hij is directeur van PRA International. Het bedrijf staat bekend om het testen van medicijnen... oftewel het geneesmiddelenonderzoek. En mocht ik een paar vragen stellen? Ja, wat wordt er hier eigenlijk uh, getest? Wij testen hier uh, geneesmiddelen. Uh, geneesmiddelen die nog niet op de markt zijn. Dus geneesmiddelen die nog helemaal in ontwikkeling zijn. Dus doorgaans een jaar of tien voordat een, uh, een middel... Uh, dat goed getest is dat het daadwerkelijk op de markt kan komen. En wij doen een onderdeel van dat uh, testwerk. Zijn er uh, zaken in Nederland bekend dat het uh, misschien ergens anders wel is verkeerd is afgelopen? In elk onderzoek uh, loopt het wel eens anders dan dat je plant. Uh, er zijn wel eens dat je denkt dat er niet zoveel uh, aan hand is... en dan lopen mensen toch hier een dag met hoofdpijn rond als gevolg van het geneesmiddel. Dus dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Echt hele serieuze dingen zijn er in Nederland echt nooit misgegaan. Ja, en is het zo dat als je getest bent, dat je daar later nog last van kan hebben... ergens in je leven twee jaar later of zo? Of is dat, uh, is dat eigenlijk niet mogelijk? Nou, ik, ik, ik zou dat... Ja, niks is onmogelijk in de wereld... maar ik zou dat, ik zou dat eigenlijk uit willen sluiten als, als reële mogelijkheid. Um, um, Doorgaans zijn de middelen die wij testen... zijn binnen een paar dagen ook weer het lichaam uit... Um, ja, wat ik zeg, je kunt nooit iets helemaal 100% uitsluiten. Maar de, de randvoorwaarden die gesteld worden aan het onderzoek wat wij doen... zijn zodanig scherp en strikt dat uh, ja, de risico's daarvan ook op langere termijn eigenlijk minimaal zijn. Stel, ik, ik ben overtuigd en ik denk de risico's zijn echt heel erg klein. Dan wil ik me opgeven en wat gebeurt vanaf dat moment? Als je je opgeeft, dan het eerste wat we doen is een telefoongesprek. Dan lopen we de criteria voor de studie met je door... Uh, als, je, als dat goed gaat, dan word je uitgenodigd voor een keuring. Uh, zeg maar dat hele intensieve medische sportkeuring. Wordt alles van je gemeten, hoe je hartfunctie is, hoe je nierfunctie is, is etc. Testen of je gezond genoeg bent om medicijnen in te nemen. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Maar uiteindelijk moest ook ik eraan geloven. Het gebeurde allemaal onder leiding van assistenten Anja. Um, ja, een kleine samenvatting. Wat, wat, wat gaat mij allemaal gebeuren? Nou, ik was van plan om uh, even je bloeddruk te meten en even een uh, ECG te maken. Om te kijken of je fysiek uh, helemaal in orde bent, zeg maar. Dat is iets wat we ook dagelijks bij onze vrijwilligers uh, doen. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk voor jou. Ik heb mijn uh, lichaam uh, netjes ontbloot. En wat gaan we nu precies doen? Ik mag even gaan liggen. Met je armen gewoon naast je, naast je lichaam. En dan ga ik uh, stickers op je borst plakken en op je armen en je benen. En dan sluit ik daar het, uh, het ECG-apparaat op aan. Dan gaan we een hard filmpje maken. Tien stickers. Ja. In totaal op een soort van doordrukstrip is het eigenlijk, ja. hè? Nou, dat zijn de borstelectrodes En dan plak ik nu een elektrode op je pols aan de binnenkant. En dan... Een... Andere pols. Oh. Ik lijk wel een oude videorecorder met al die snoertjes die nu aangesloten gaan worden. Het is belangrijk dat ik ook mijn armen, denk ik, uh, ontspan, hè? Ja. Mag ik testen? Nou, dat is nog een beetje te weinig om het zo uh, te zeggen. Maar de ECG en de bloeddruk ziet er goed uit. Dus uh, als je bloed en urine dan ook nog goed is en verder lichamelijk helemaal gezond, dan, dan zou je mee mogen doen. Go see the dat doe je toch niet? Je gaat toch niet vrijwillig allemaal uh, toestanden in je lichaam proppen? Allemaal uh, chemische troepjes of, of andere troepjes waardoor je lichaam eigenlijk niet meer natuurlijk is? We merken vaak dat veel van dat soort reacties uh, gebaseerd zijn op niet precies weten wat er hier gebeurt. Uh, daarom besteden we altijd veel aandacht aan voorlichting geven. uitleggen over wat er hier gebeurt. Daarom doe ik mee aan het programma van jullie. Ten laatste, als een soort van wervingspotje... wat zou je de mensen nog echt willen vertellen... over het geneesmiddelenonderzoeken, zoals het gebeurt op deze manier? Ik denk dat het een, een hele eervolle uh, methode is om iets bij te dragen aan de gezondheidszorg. Uh, bij te dragen aan nieuwe geneesmiddelen ter bestrijding van ziektes waar we allemaal op een of moment een keer mee te maken krijgen. En uh, je kunt er nog een beetje aan verdienen ook. Dus uh, ik zou zeggen, uh, lijkt me prima die. Go see the doctor. <lacht> nieuwe boeg voor de dag en dan andersom. Het is 6 februari 2011. Another day, Jamie Lydell. Uh, Jeroen. Ja, Luc. Zometeen, dit is de zondag. Um, ja. Maar eerst even, ik heb je toegevoegd op Facebook. Ja. Misschien wel gezien. Ik heb er uh, lang op moeten wachten, <laughs> maar jullie zat echt te twijfelen. Wat moet ik met die grote. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik maak altijd dertig in de wachtrij staan. Dus, ja, uh, maar je bent de, zo populair. Oh, uh, het gaat hard. Hè. Nee, de, die heeft een jaar, ik ben normaal niet zo populair met die digitale vriend Maar goed, ik zat, ik zat een beetje door je foto's te, te spitten. Oh, kan dat kan ik nu natuurlijk. Dat heb je dan, ja. En ik zag foto's zijn, ja. van jou, ook van, uh, van, uh, van uh, nou weet ik veel, van, 20 jaar geleden misschien wel of zo. Ja. En, maar in een, in een oorlogsgebied ja daar ben je geweest in ja. waar was het Rwanda ja, Rwanda Nigeria ja. alles heb je Kitsenië. nu heb jij nu ook nu je Egypte ziet dat je denkt van ik ja. wil daar weer bij zijn ja joh ik zag van de week die Belgische verslaggever op een balkon zitten met dat plein op de achtergrond ja ik denk ja dat doet hij wel ontzettend goed ja. Gewoon live televisie en het is wel die drang die heb je nog wel dat ja. je denkt eigenlijk eigenlijk ja maar ja het was wel één moment in het jaar hoor dat je dat had ik ja, bedoel ja. Je moest ook negen van de tien keer naar Den Haag een saaie quote halen ergens <laughs> dus uh, was een keer keerzijde gelukkig is dit de zondag ook is heel leuk. Dus wat heel ga je leuk doe je te doen het is radio. ja, ja. Uh, Peter kapitein is de gast. die heeft uh, vrijdag een boek uitgebracht. ik heb kanker heet het en ik leef een goed, gelukkig en gezond leven. en uh, op de koffer staat hij ook als wielrenner. het is een ontzettende sportfanaat. en ja, dit, die man die omarmde bijna zijn ziekte. Dat is echt zo ongelooflijk optimistisch. Mm. maar goed, het heeft wel een keerzijde van ja naar de andere mensen toe die het niet halen. misschien dus zo meteen meer.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 Vroege vogels heeft muziek van de Birds Koekoek, kalmees, roerdomp, kleine plevier, kramsvogel en bontespecht zingen ons toe Hallo, spreek eens met de Fenolijn Precies tien jaar geleden gingen Fenolijn en Natuurkalender van start En dat zult u horen Met Willy brunnen uit de beeld Ja, die komt ook En verder hebben we foto's Ja we hoort op de radio Foto's van de Noordpool en de Zuidpool